NOS Nieuws van 8 uur. In Calais wordt rond deze tijd begonnen met de ontruiming van het vluchtelingenkamp. Vluchtelingen kunnen zich melden als ze de jungle vrijwillig willen verlaten. Vanochtend vroeg stonden daar al meer dan 100 mensen. De Franse autoriteiten denken dat er vandaag 60 bussen met vluchtelingen naar andere opvangcentra in Frankrijk worden gebracht. Binnen een week moet het kamp in Calais helemaal zijn ontruimd. Staatsbosbeheer heeft samen met de bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de bouw van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. Die moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen. Staatsbosbeheer denkt aan nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad en in de veenkolonieën in Groningen en Drenthe. Ook zouden er bossen in de buurt van steden moeten komen. Het aantal meldingen van passagiers die zich misdragen in het vliegtuig is flink gestegen. In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg de inspectie Leefomgeving en Transport net zoveel meldingen binnen als in heel vorig jaar. In totaal waren het 723 klachten over reizigers die agressief zijn of de regels overtreden door bijvoorbeeld te roken tijdens een vlucht. Voor het eerst is in Nederland een huisdier gekloond, een buldog van twaalf werd genetisch gekopieerd in Zuid-Korea voor een nieuw tv-programma van BNN. Kamerleden en dierenwelzijnsorganisaties reageren in de Telegraaf verontwaardigd. De dierenbescherming heeft ernstige ethische bezwaren tegen klonen. In politiek Den Haag wijzen partijen op de risico's van klonen. Klonen is in de EU verboden, maar het importeren van een gekloonde hond mag wel. Door de oorlog in Syrië gaan 1,7 miljoen kinderen niet naar school... Nog eens 1,3 miljoen kinderen lopen het risico dat ze met school moeten stoppen, meldt UNICEF. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn negen schoolkinderen gedood. Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt vanwege de oorlog. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten met regen. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan 50 files, goed voor 235 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen klopend Hoevelaak en Afgelsoest 11 kilometer met 25 minuten vertraging. En verderop staat nog eens een keertje tussen Naarden en Muiden 11 kilometer na een ongeluk. Er is één, de reis ook dicht. Op de A4 richting Amsterdam tussen klopend Iepenberg en Zoeterwouderdorp 7. En op de rijbaan richting Den Haag, daar staat 12 kilometer tussen klopend Burgerveen en Zoeterwouderdorp Zes ledenstad richting Muiden. 10 kilometer voor Muidenberg. En op de A7, Den Oeven richting Zaandam. 5 kilometer bij Purmerend. Door een ongeluk. Vertraging ongeveer een half uur. Want er is één reis ook dicht... Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Rewek en Woerden 7 En richting Den Haag staat tussen de Meer en Woerden ook 7 kilometer file. En verderop nog eens een keertje 10 kilometer verknopend knooppunt Gouwen. Op de A15 richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hangsveld Giesendam zat 7 kilometer file met ongeveer een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I love the way you love to live. You love life. Your inspiration.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 een feestje tussen 1 en 2 op de radio bij CFM. Met uiteraard Zandvoort uit Zandvoort. Mario Zandvoort, dank voor jouw uitzending. Het is 7 na 2 uur, je hoorde. De porters is er En Happiness, een vrolijk begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob, en goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, wederom drie uur Zandvoort op zaterdag. Uw enige echte lokale zender uit Zandvoort ZFM. We gaan weer drie uur live uh, radio voor u maken met heel veel informatie. Allereerst natuurlijk de vaste items zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Half drie het weerbericht, het is mooi weer dit weekend... dus het is heerlijk strandweer om lekker een frisse strandwandeling te maken. Of het zo blijft of dat het anders wordt, u hoort het allemaal om half drie... Het dieren van de week ontbreekt ook niet rond de klok van half vijf... en zij luistert naar de naam Harry. Het gedicht, het gedicht van de week... ja, nou, hij is al aangeschoven, Ton Arius, en Ik kom er zo meteen op terug. Het gedicht van het jaar, kan ik eigenlijk wel zeggen. Uh, het uh, heeft alles te maken met het garnalenpellenkampioenschap uh, volgende week. En dit gedicht heet De Kunst van het Garnalenpellen. Een, echt een, een tranentrekker van het eerste uur. Maar daar moeten we nog even op wachten, want dat is pas om kwart voor vijf aan de beurt. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... en we hebben Breaking News, dat rond de klok van kwart over twee. Goed, ik zei het al, Ton Ariens is al aangeschoven... die gaat ons alles vertellen over het zevende Open Nederlandse kampioenschap... Garnalenpellen, of er nog ingeschreven kan worden... en wat er allemaal nog meer op het lijstje staat. Dat hoort u straks later, dit eerste uur. Uh, verder hebben we rond de klok van kwart over vier natuurlijk... het vertrouwde Pit Report, en we kijken natuurlijk uh, samen met u terug... op de kwalificaties uh, in Amerika, op het circuit, of de Amerikas... Hoe dat verlopen is, vanmiddag om vijf uur is de derde vrije training. En er wordt gevoetbald op Duintjesveld. SV Zandvoort bekert tegen AC Amsterdam. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Dan tien over half drie gaan we voor het eerst een keer schakelen met Joop. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale radio ZFM. Wat klinkt dat weer mooi. En dat kijken doe je via wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio. Langs uh, bij CFM in de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa op een rij gezet door Maurice Mulder. En deze staat er ook in. Dit is uh, de nieuwe single van Fifth Harmony. En die heet Flags. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Dus voor de laatste nieuwtjes, ga je naar onze website www.zfmzandvoort.nl. Is hier Eva Davids met words Don't come easy to me me Zaterdagmiddag bij CFM. Je F.R. Davids en Words. Het is 16 over 2. Tijd voor het uh, salversnieuws in het kort. En we hebben hot nieuws. Wat dat betreft in uh, dit blokje, Albert Jan? Zeker weten. Allereerst gaan we even naar Heemstede. Want uh, een man is uh, gisteravond gewond geraakt... nadat de auto waarin hij als passagier zat... tegen een boom knalde... Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Cesar franklaan De bestuurder van de auto slipte waarschijnlijk door het natte wegdekken. Dat krijg je nu met die vallende bladeren en dus uh, rij voorzichtig. Raakte daardoor de macht over het stuur kwijt en botste vol op een boom. Volgens getuigen klapte zijn bijrijder bij de botsing met het hoofd tegen de voorruit. De passagier is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd maar is toch met ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De schouwbroek door de brug richting Heemstede was door het ongeluk enige tijd afgesloten. In Zandvoort telt iedereen mee. Niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Vanaf 1 oktober zijn er om veel meer regelingen beschikbaar voor inwoners met een krappe beurs. U kunt denken aan een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding... Eh, een extra tegemoetkoming voor brugklassers voor het schooljaar 2016-2017... en de Zandvoortpas... Met de Zandvoortpas is ook weer veel makkelijker om de regelingen aan te vragen. Heeft u een uitkering of zit u in het schuldentraject, dan hoeft u de Zandvoortpas niet aan te vragen. U ontvangt hem uiteindelijk, uiteindelijk voor het einde van de maand. Meer weten dan verwijzen we u even naar de website van de gemeente Haarlem. En dan nu Breaking News. Verscherpt toezicht in huis in de duinen. Op 31 augustus heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg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 Voor de Raad van Toezicht van AMI is het aanleiding om extra maatregelen te treffen... om de zorg in huis in de duinen zo snel mogelijk weer op orde te brengen. Dit gebeurt onder leiding van Wies Oldenkamp... die per 1 oktober van dit jaar is aangetreden als bestuurder van AMI. Zij heeft ruime ervaring in situaties zoals deze. AMI hecht eraan dat de kwaliteit van de zorg voldoet aan alle gestelde eisen. Ze streeft naar een prettige en veilige woonomgeving voor haar cliënten. Dat was het, het salversnieuws in het kort. Ook na te lezen op de ZFM app, die je gratis kan downloaden in de diverse stores. When my baby, when my baby or romance sir. But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart whoa, whoa. Ik zat weer aan een knopje. Ja, waar ik, ja, ja, aan mocht ik denk in één keer, uh, waarom hoor ik de muziek doorgaan, maar niet op de radio? Maar mijn, uh, Nou, weet ik het. Mijn welgemeende excuses, op. <laughs> Hoe kijk ik nou bij deze? Goed. Het zevende e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen gaat er weer aankomen. En, en uh, Tonaris is in de studio. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, allemaal. Leuk je weer eens te zien, Ton. Ja, het is uh, een tijd geleden. Ja, en, uh, ja maar je, ik ben niet verdwaald onderweg hierheen. Dat, uh... Nee, dat doet me deugd dat je de weg naar de studio ook nog beter vinden. Vanmorgen was je al te gast uh, voor de luisteraars en kijkers. Voor uh, uh, ons programma Goedemorgen, Zandvoort. Ja. Maar die hebben natuurlijk een hele andere doelgroep als wij. Dus nu kun je een andere doelgroep ook nog bereiken. We zitten nu in het sportieve gedeelte. <laughs> <nu>. Ja, ja. <laughs> uh, alweer het zevende Open Nederlands kampioenschap op 29 oktober. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Heel goed. We liggen ja. bijna strak op schema. Er hmm. zit hier en daar nog een klein kronkeltje, maar dat strijken we dit weekend strak. En dat heeft voornamelijk te maken met het, dat het slecht gesteld is met de Nederlandse kanaal. Ja, het is, dat is vorig jaar ook al een, een beetje een probleem. Ja, maar ik heb de verwachtingen bekeken. En volgende week hebben we, geloof ik, ergens zuidoosten of oostenwind. Ja. Dus het komt goed. Komt goed. Nou, je hebt nog een week te gaan. Hè? Ik bedoel, ja. Maar dan wordt het wel hard aanpoten. Ja, natuurlijk. maar je hebt toch zo'n 40 tot 60 kilo nodig om het kampioenschap te doen. En ja. als men goed oplet, dan weet men ook wat het dan... Ja, wat voor investering dat moet gaan worden. Nee, dat klopt. Uh, hoe gaat het met de, de inschrijvingen? Nou, we zitten er nu boven de 20 en we hebben als maximum gesteld uh, 36. Dus er is nog plek. En dat inschrijven verlengen we daarmee ook tot en met uh, donderdag. <laughs> bij dus je kunt uh, bij, uh, bij Talassa uh, 18 inschrijven. Maar ook, is, dan weten wij het meteen, per e-mail bij... De Gernaal, en de kanaal met de A1 geschreven... de kanaal Zandvoort, apenstaartje gmail.com. Die vertoonde ik niet. Kanaal met de A1, Zandvoort, het gmail.com. Als u daar schrijft, er is nog plek... en het is reuze gezellig. Als u vorig jaar geweest bent... en ik zeg dan dat het duo hij en gij... dat, dat is er weer, dat, dus dan is het, het feest is in ieder geval verzekerd in ieder geval niet tegen Dovermans oren gezegd. Uh, en uh, we hebben nog een nieuwtje, want er komt ook uh, een grootheid in het genalepellen. En wel de Europese kampioen. Die komt meedoen voor het Nederlands kampioenschap. Vorig jaar was dat, meen ik, een Française. En dit jaar is het, de Europese kampioen komt uit welk land? Nederland. Nederland? Ja. Oké. Okay. Moet hij langer reizen? Of die vlak, nee, valt voor mij. Kan op de fiets. Kan op de, kan op de fiets? Ja, dat valt echt mee, ja. Dus komt van heel dichtbij. Ja, ik heb laten vertellen dat uit benzal komt. Nou, dat, uh, die is op tijd. Die ja. is in ieder geval op tijd. Goed, uh, maximaal aantal inschrijvers. Maar uh, dat kan dus nog ingeschreven worden. Heb je net gegeven. Of bij Telassa of via het gmail.com adres. Uh, inschrijfgeld. 5 euro. Vijf euro. Maar daar krijg je dus hij en gij voor. Daar krijg je hij en gij en van de gepelde granalen worden balletjes gemaakt. Dus nu eet u zelf weer op. Ja. Dus die worden rondgedeeld. De koks die staan daar ingelid om te wachten om de gepelde granalen te verwerken. Het begint allemaal om 4 uur op die 29 oktober. Even over de, de, de, de, de gang van zaken. Je krijgt op een gegeven moment al, al deelnemers zijn er. En dan tijdens die eerste ronde is iedereen gelijk. En dan gaat ja. er wat veranderen. Kijk, er wordt, zeg maar, laten we er even vanuit gaan dat we 36 mensen hebben. Dan pellen er 36 mensen. En dan wordt er geschift tussen professionals en amateurs. Laten we het zo maar even zeggen. Ja, oké. Okay. Dus we hebben 18 amateurs dan straks en uh, 18 professionals. En okay, dus de gewichten worden opgeteld. Dus het is niet zo dat je per ronde een andere inspanning moet leveren. Iedere ronde wordt bij elkaar opgeteld. Krijg je dan ook aan het eind van de avond, dat zal wel laat, tegen de kleine uurtjes aan zijn zo'n beetje, uh, twee winnaars? Ja, krijgt uh, twee categorieën, twee... Twee categorieën, twee categorieën, twee winnaars. Twee eerste prijzen, twee tweede prijzen, twee derde prijzen, twee vierde, twee vijfde en twee zesde. Zo ver gaan we. En hij en jij krijgen er gedurende de avond voor uh, oh, iets bij. Eén dat één groot feest. Ja, ja want je, je, Niet alleen de, de pellers uh, zijn er, maar je mag ook gewoon langskomen. Als je ja, vraagt, gewoon even, om te kijken. Dus gewoon om te gezagd. kijken en hebben... te proeven. Het uh, uh, uh, uh, pelgedeelte, zeg maar, uh, bij te hebben we uitgebreid met twee uh, tenten. Hebben we eraan vastgeplakt, dus er is plek genoeg. Zo, dat, uh, dat zegt genoeg. Het zevende Open Nederlands kampioenschap op 29 oktober. Ja, we, we, we, we, we beginnen nu al naar de, de, uit te kijken wat voor speciaals we moeten doen voor de tiende keer. Hè? Want dat mag toch wel wat worden. Daar hopen we wel op. Nou... Luisteraars en kijkers, u weet het. U kunt nog inschrijven voor het zevende Open Nederlands Kampioenschap. Garnalenpellen op Nederland. En als je Vond, luistert, luistert, meneer Laarman. Je mag wel even oefenen voor die tijd. Want ik geef je op een briefje dat je aan de bak moet. Oh, oh jee. Oh jee. Hij Laat ons zo achter zijn tong zien. Hè, tong. Nee, nee, nee. nee er, zit nog, er zit iets achter, maar dan krijgen we onze, de, de, de vinger nog niet achter. Maar goed, volgende week zondag is het weer feest. Zaterdag. Oh, zaterdag, sorry. Ja, de 29 e Oké. Okay. Vanaf vier uur Open Nederlandse kampioenschap Garnalen Worden er geen uh, wereldkampioenschappen? worden die ook nog gehouden? Die worden, daar zijn we er ernstig naar aan zoek. Dus misschien kunnen we dat combineren met de tiende In de, de tiende, term. ja, nee, dat doe ik toch even. Kijk, we komen er wel achter. En het is ook zo dat de komende week, bij Telassa, de hele week in het teken staat... technisch, de week van de Garnaal. Nou, briljant. En om het te laten rijmen, de Garnaal staat centraal. <laughs> nou, daar heb je lang over na moeten denken, denk ik, Tom. Hartstikke goed. Uh, uh, uh, groot feest dus volgende week zaterdag uh, bij Talassa. Tijdens het zevende Open Nederlands kampioenschap. Garnalenpellen. Ben ik iets vergeten? Zijn we iets vergeten? Kan nee, nog iets alleen nog, dan... nogmaals een oproep. Doe alsjeblieft mee. Ja. Of kom kijken. Ja. Maar meedoen is heel belangrijk. En hoe gaat het inschrijven? Het inschrijven gaat... U uh, zoekt op internet. Garnalsandvoort. Gmail.com Of u belt naar... Talassa, strandtent 18. 57-15660. Oké, okay, nou dat, dat, dat is overduidelijk. Over Inschrijven, gewoon doen. En anders gezellig langskomen en heerlijke hapjes proeven van de gepelde Het wordt feest, sowieso. Het wordt gewoon een groot feest. Even voor de luisteraars en kijkers: jij blijft even zitten. Want, uh, Ik blijf zitten, graag. Tegen kwart voor drie uh, gaan we nog even met jou uh, terugkijken op uh, de achttal uh, festivals die jij hebt georganiseerd met je, met je collega. Ja. En dan uh, gaan we even terugkijken hoe dat gegaan is. Goed, dus tot zo. En het duo hij en g krijg je er gratis bij hè, als je meedoet. Ja. Of komt kijken. Nou, daar zijn ze. Dat klinkt heel goed en het wordt een groot feest volgende week zaterdag. Bij Talassa het 7 Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. En je kan je nu je inschrijven he. Garnaalzandvoorts.gmail.com Om je aan te melden vermeld gewoon je naam en je e-mailadres. En er wordt vanzelf contact met je opgenomen. En dat doe je mee voor de grote prijs. Volgende week zaterdag. Het duo wat je hoort is het duo H&G met Bonne Serra. Zie weerbericht. Zo, het is even naar half drie. Tijd voor het weerbericht, hier is Albert Jouw Vos. Er zijn vandaag toch wel wat wolkenvelden... Nou, aanvankelijk waren nevel en mist uh, uh, aan de beurt. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het blijft overal in de regio droog. De wind waait zwak tot hooguitmatig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 11 à 12... Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is kans op nevel en mist en bij niet meer dan een zwakke naar zuidoost draaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of drie met kans op vorst aan de grond. Nee hè. Morgen beginnen we de dag met nevel en mist, maar zeker in de middag zien we ook geregeld de zon. De oost- tot zuidoostenwind waait niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 10 à 12. Maandag overheerst de bewolking en zijn een periode met regen. De oostenwind neemt toe, naar matig over land en naar krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6. En de temperatuur is in de regen niet veel hoger dan 8 à 11 graden. En tot slot dinsdag. Dinsdag is het aanvankelijk ook bewolkt, maar wel droog. In de middag breekt het wolkenveld wolkendek en krijgen we af en toe de zon te zien. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 10 en 14. Aldus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer. en En hier is UB40... zaterdagmiddag van de CFM met lekkere muziek van Ubi40 en Chris Heind en I've Got You Babe. Ja, straks gaan we naar het voetbal, inderdaad de bekerwedstrijd van vandaag tegen AFC Amsterdam. Maar eerst nog even een, een berichtje over de vrijwilligersprijs, want Mensen kunnen weer een, uh, zeg maar een organisatie uh, aangeven... die ze graag uh, willen dat, ze, dat die die prijs gaat winnen. Ja, dat kan nog tot 28 oktober. VIP Zandvoort roept alle vrijwilligers en of bewoners van Zandvoort op... om een vrijwilligersorganisatie te nomineren uh, uh, voor de Vrijwilligersprijs 2016. Ieder jaar in november organiseert VIP Zandvoort de Vrijwilligersprijs. De inwoners van Zandvoort kunnen dan stemmen op enkele genomineerde organisaties.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 De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november... van 4 tot 6 uur in het gebouw van Pluspunt. En nogmaals, nomineren kan tot 28 oktober. En wist jij dat CFM ook een vrijwilligersorganisatie is? Dat, ik je net, dat wou ik je net vragen. Ja, ja, ja, bij deze. Bij dus deze. <laughs> We willen er verder helemaal niks mee zeggen. Maar uh, meld je aan inderdaad via VIP Zandvoort, Ook naar te lezen op de CFM-app. Zo dadelijk het voetbal met Joop van Hes. Er is deze plaats.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 ...van alweer enige tijd geleden... ...de single van Lucas Graham... ...en Seven Years. Nou, we zeiden het net al... ...vandaag ook weer aandacht voor voetbal... ...bekerwedstrijd eh, SV Sonvoorts... ...tegen AFC Amsterdam... ...aan de telefoon hebben we Jan Fines... ...goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Joop. En luisteraars, en uiteraard, albert jan ook... Uh, ...even corrigeren, het is geen AFC... Oké, okay, wat is het? Uh, ja, is een andere, andere ploeg waarschijnlijk. Of? Ja, ja, ANC Amsterdam. Het okay. is een nieuwe vereniging speelt dit jaar voor het eerst. Heeft uh, drie elftallen en twee jeugdelftallen. Maar het is een hele sociale betrokken club. Uh, de de jeugd wordt geleerd om u te zeggen tegen bijvoorbeeld de trainers in het bestuur. Dat wil dan we wel eens een beetje wat anders zijn tegenwoordig. Uh, ze krijgen bijles, ze krijgen huiswerkbegeleiding. Dat ze zaken. Er is een, een, een pool waar men uh, kan leren om uh, te solliciteren en om werk te leren. is een hele sociale ploeg, eigenlijk uh, club, die uh, gevestigd is in Amsterdam Nieuw-West. En daar richten ze zich ook op. Nou, als je weet wat Nieuw-West betekent, dan, uh, dan weet je ook wat hier op het veld staat. Um, en Sanford staat achter. Jawel, al in de vierde minuut was het... Uh... Uh, een kiele kiele buiten spelgeval, de grensrechter van Zandvoort die wel zijn vlag op, maar de, de scheidsrechter wenste dat niet te honoreren en die bal ging naast uh, de tweede <coughs> keeper uh, Rijn in de uh, goal in, en daarom staat Zandvoort nu met 1-0 voor, en we spelen op dit moment in de achtste minuut. Dus het uh, was al heel vroeg was het uh, raak voor de maar Zandvoort heeft echt het betere van de spel, is meer op de helft van uh, AC Amsterdam bevinden. En heeft alleen nog geen kans gehad om in de, in de bal uh, de, in het doel te deponeren. Nu de aanval van Zandvoort over de rechterkant, Peter Koper krijgt de bal terug via de verdediger. En die gaat nu over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Naar, even kijken, Rikkers. Rickers. Ik melden dat Zandvoort een volledig is. Absoluut niet volledig. Er zijn maar 12 spelers. En daarvan zijn er. Uh, het zit er zitten twee op de bank van de, van de tweede. Er is één a nu erbij gekomen. <kijkt> en um, uh, nou moet ik even kijken of het goed zeg. Ja, Paul van der Oort is, is nog op de schrift, Maar hij staat wel in de basis. We gaan dus kijken hoe ver hij kan komen vandaag. En uh, uh, zodra hij dus aangeeft dat het niet kan... Dan, dan wordt hij dus gewisseld voor, voor, een wissel, voor een van die jonge jongens. Maar voorlopig is Paul van der weer zijn eerste wedstrijd en ik denk drie kwart jaar dat hij weer uh, het veld mag uh, in de wedstrijd voor hem mag gaan uh, spelen. Zandvoort nu uh, achteruit, uh, van de achterkant af. Uh, even kijken. Daar gaat een lange bal. Die is helemaal vrij. Op de linkerkant de aan. Plaat eerste man. Uh, en houdt hij in. Speelt uh, uh, in. Even kijken naar je berg, berg. Uh, Passeert dat twee man gewoon even. Maar hij is nu dan bij de derde man zijn bal kwijt. En hij heeft ze weer terug. Dat is werken, dat is vechten. Zandvoort verloopt nog op 1-0 achterstand. Spelen in de tiende minuut. En laten we terug naar de studio. Straks gaan we dan weer verder met deze wedstrijd. Zandvoort AC AAC Amsterdam. Dankjewel, Jop. En straks komen we weer terug bij jou voor inderdaad. Het vervolg van deze wedstrijd. Helaas een slecht begin voor SV Zandvoort. 1-0 op dit moment achter. Deze van de Doobie Brothers en de Long Train Running. 13 minuten voor 3 uur, voor het Goedemiddag en welkom bij Salford op Zaterdag. Vanmiddag in dit instuur hebben we te gast Ton Arissen. We hem straks al eventjes over het 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En hij is ook de organisator van al die festivals die we het afgelopen jaar weer gehad hebben. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat afgelopen jaar verloop is, Ton. Nou ja, dat is... Uh... Matig, matig, matig voorlopig. Ik ben wel in die zin enthousiast dat we me muzikaal een stap vooruit gezet hebben. Want we hebben topbands gehad deze keer. En, maar en, en het, voor de luisteraars, we hebben in totaal een achttal festivals een gehad. achttal festivals is geval is geval. gehad, vijf ja. op het Raadhoesplein en drie door het dorp. En als je nou, je was al begonnen, sorry dat je je interrompeerde, maar wat is je overal gevoel als je daarop terugkijkt? Gewoon volhouden, door blijven gaan. Ja, oké, maar... Okay. maar uh, de, Zeg je van nou, er moet nog wat geschaafd worden aan diverse formules? Nee, nou, ik weet van... niet. Uh, ik, ik, ik vraag me af hoe je de mensen warmer kunt krijgen, zodat het drukker wordt. Dat heeft mede te maken met het weer. We hebben wel een koud seizoen achter de rug. Als ik uh, terugkijk naar de, de historische Grand Prix, dan is het na 9 is, ja, nou, is, is gewoon. Ja. Het is gewoon echt koud, het is echt jammer. En uh, zo is dat was dat met de Italië-race ook. Dan heb je de not bent, een hele goede cover band. En uh, Ruud Jansen. En, uh, nou ja, dat, dat is toch uh, qua bezoekersaantal uh, het slechtste festival van het jaar geweest. Oh, ja, maar dat bedoel ik. Vanmorgen heb ik er ook een opmerking over gemaakt. Je snapt soms niet dat mensen wel 60 euro uitgeven om een kaartje te kopen om ergens naar een festival toe te kunnen. Ja. Terwijl het in Sandvoort helemaal gratis en voor niks is. En ik geef je mijn briefje dat heel veel artiesten op diezelfde festival staan. Ja, dus je zegt van. We hebben, qua, qua muziek hebben we een stap voorwaarts gemaakt. Ja. Maar je, je kan, dat weten we allemaal. Dat, als het nou prachtig weer is, dan heb je volle bak. Ja. En als het recht weer is, nou dat heb je dus nu het afgelopen jaar meegemaakt. Maar dat heb je niet in de hand. Nee, dat heb je ook niet of in de hand. Of je moet overdekt gaan. Maar dat lijkt mij Dat, lijkt me nee, dat is bijna niet haalbaar. Nee. Is. Dan nee. zou ik ook geen locatie weten. Maar een heel een, een recent voorbeeld is uh, met het 40-jarig bestaan van het Holland Casino. Ja. Daar heb je als DJ. Uh, Dennis van der de Geest. Geest, klopt. En dan vraagt iedereen zich af waarom staat er zo'n groot podium, weet ik veel wat allemaal. En heel langzaam, nadat het naar de tijd toe gaat dat Gerard Joling komt, loopt het vol. En ja. dan, nee, dan zijn er meer dan 2000 mensen. Maar Gerard houdt zijn mond en het is ook in één keer weer leeg. Ook door het weer, want het stormde de muziektent is kapot gewaaid en weet ik veel wat allemaal. Ja. De klep van de bierwagen is dichtgewaaid om aan te geven hoe erg het was. Het is, uh, en dat heb je natuurlijk niet in de hand. Nee, het was echt opvallend dat de mensen op het laatste moment kwamen hè, voor Gerard Jalling. Ja. Dus en bij Dennis van der Geest was het nog vrij rustig. Best heel stil. Ja. Hmm, vreemd hoor. Dennis, ja, die maakt er ook een mooi feestje van. Ja, zeker weten. Maar, maar goed, ook, ook. Maar dat is niet in mijn handen geweest, maar om nee. een voorbeeld te geven hoe, hoe dingen verlopen. Het is, ja. ja, ook daar, dus de, de, de spelbreker het weer, ja. om het zo maar eens te zeggen. Maar uh, je zegt ook, nou, gratis, de festivals zijn gratis. Uh, hoe, maar hoe, hoe financier je dat, dat dan al die, die... Nou, je bent 100% afhankelijk van uh, subsidie en sponsoring. Ja. Dus de grootste subsidie wat we ontvangen via de gemeente en het Holland Casino Fonds. Ja. En dan, het circuit doet een aardige duit in het zakje. En daar combineren wij dan uh, de races aan. Dus uh, zeg maar met de DTM is er een festival... En zo zoeken we de races uit, zodat je in samenwerking met het circuit er een mooi weekend van kunt maken. Ja, want als ik uh, dan even terug, ook terugkijk naar die evenementen. Als je uh, in combinatie met het circuit uh, een, een evenement organiseert. dan heb je al een heleboel mensen in het dorp. Ja. En als het dan mooi, mooi weer is, dan is het raadhuisplein ja. natuurlijk vol. Nou, en, en, nou ja, de berichtgeving is ook uh, in de advertenties van dat uh, van circuit: zeg maar dat we meegenomen worden, dat de ja. avond daarvoor ja, die... iets te doen is in het dorp. Klopt, dat zag we ook heel duidelijk. Nou, dat is natuurlijk het publiekstrekker van de eerste uur. Toen met Max uh, op ja. de vrijdagavond. Ja, dat is, een, da, da, dat is geweldig. Dat is geweldig. Ja. Dan uh, daar krijg je uh, een heleboel uh, toestroom van. En ook de, die zaterdag dan. Het, uh, dat was Dancing in the Street. Uh, het twee, het Dancing in the Street was vrijdag. En zaterdag hadden we uh, Bukwit. Oké, okay, nou. De, maar in ieder geval voor, voor, voor een uh, evenementenganger. Die combinatie, die samenwerking met het Circuitpark Zandvoort. Een evenement op het circuit. Weekendlang lang doortrekken en dan een evenement organiseren, daar ben je absoluut over te spreken. Laat ja, me. Dat is, die samenwerking is goed en dat, dat, en dat werkt ook dat functioneert ook. Ja. Uh, je, zegt, je zei het al van de publieke belangstelling, hè? mensen kopen wel kaartjes, maar voor een vrouw... Vraag... Ja, er is misschien een heel klein ding wat ik nog wil uitleggen het is de stichting SEP, dat is uh, het Zandvoortse evenementenplatform ja. daar een onderdeel van is muziekfestivals nou, die doen we dan gezamenlijk en de muziekfestivals die worden georganiseerd om mensen naar het dorp toe te krijgen. Dus uit de regio. En op die manier nou, heeft de horeca daar ook iets aan. Daarnaast worden dan drie dingen nog georganiseerd die puur uit de horeca komen. Dus dat doen ze voor de deur. Oké, okay, um, het is, het, het is, ik zeg het expres even heel simpel. Ik bedoel, je, je belt een artiest op, je laat hem komen... Uh, maar het hele droom um om het zo maar eens te zeggen op zijn Duits, hè, van je, je, die beveiliging moet geregeld ja. worden. Uh, de EHBO moet geregeld worden. Komt het allemaal op jouw schouders neer om dat te organiseren? Nou ja, die, je vergaat het gelukkig vooraf, dus je, je doet een, uh, een hele kalender in één keer af. Maar het is oh. wel zo, je, ik ben daarvoor het aanspreekpunt. En daar hebben we hem ook voor opgegeven, dus dat is het probleem niet. Want ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment was het nog een grote monster truck die uh, op een klein uh, op een plein stond. En, uh, dat sinds die tijd ook de normen zijn aangescherpt... voor, uh, voor het organiseren van evenementen. Ja, je moet nu... Uh, vet aantal, uh, <coughs> sorry. Naar aanleiding van het aantal bezoekers moet je je beveiliging aanpassen. Is het organiseren van evenementen nog leuk? Je doet het gewoon omdat je gedreven persoonlijkheid bent... maar als je ziet wat... Er komt heel veel bij ja. kijken. Ja. Ja. Stel, stel dat een artiest valt van het podium af. Komen ze dan bij jou? Nou, als je ja. naar het ziekenhuis ja. moet en dat ja. soort dingen. Dan moet je een verzekering voor afsluiten. Dat heb je ook allemaal nodig. Ja. Het is dus niet even gewoon gezellig een leuke band organiseren. Er komt echt veel meer bij kijken dan, uh, dan menig één denkt. Ja. En ook verantwoordelijkheid. Kijk, want licht en geluid, dat vergeten we altijd. We hebben de artiesten, maar licht en geluid is uh, qua kosten uh, net zoveel als de artiest. Ik, ik kan, als ik terugkijk op de evenementen die we het afgelopen jaar hebben gehad, los van het weer, bedoel, het zijn allemaal mooie evenementen geweest. Ja, geweldig, zeker. Dus je mag gewoon trots terugkijken: van voordoor, we hebben het wel weer. Met ja, uh, een beetje uh, betere financiële afloop zou ik zo zeggen. De nou, uh, draaiboek voor volgend jaar dat is klaar, want dat, dat, is, dat is echt goed. Mag jij wel even tussendoor, Job. Ik heb een doelpunt, inderdaad. Uh, helaas niet voor Zandvoort. Het is 0-2 geworden door echt een fout van uh, Mitskreugen, de middenvelder. Uh, daardoor kwam uh, twee man vrij en er was geen houden meer voor Zandvoort. Zandvoort staat met 2-0 achter en bijna 3-0. Met... Oeh. Nou, dat gaat dus uh, niet zo best daar op uh, Duitsersveld tegen AC Amsterdam op dit moment 2-0 achter. Goed, je zegt het. Uh, uh, wat meer financiële arm armslag zou, zou prettig zijn. Maar je bent. Je... Ja. Kijk, de, de opbrengst van de, hè, van de verkochte bier... Dat heb, je, dat... Heb je, dat heb je echt heel hard nodig. Ja. ja. En als het mooi weer is, dan, dan, ja, dan, dan zie je ja. wat ruimer in de stappen was. Ja. Ja. En anders wordt het toch een knijpend gebeuren, financieel ja. gezien. Ja, want je moet ook weer naar volgend jaar. Hè, de, de, de, voor Het vooruitzien is natuurlijk van, wat, ik, wat kan ik volgend jaar doen? Ja. We hadden nu een aardig budget naar acht uh, festivals. Maar volgend jaar wordt het sowieso minder. En dan... Ja. Vier heb ik er in ieder geval gepland. En dan moeten we even verder vergaderen hoe we dat uh, verder op gaan lossen. Ik wens je veel wijsheid. Ja, ik hoop dat. Uh, <laughs> ja, dat het gebeurt. Dat het een mooi jaar wordt. Ja, dat... en het wordt sowieso in ieder geval mijn laatste jaar. Dan ja. heb ik. Uh, er een aardig wat jaartjes op zitten. En dan ben ik uh, inmiddels 75. Dus dat ja, vind ik maar het mooi geweest. Pe de pensioengerechtigde leeftijd ligt toch op 75 in Nederland? Ja, zo'n beetje wel. hè. <laughs> ja, ik ben dat voorhoofd. Ja. Nee. Goed, Tom. Bedankt dat we even met jou hebben mogen terugkijken ja. op acht toch prachtige evenementen. Ja, het weer kan je niet organiseren. Maar alles droem dan. Dat, uh, dat kwam dan wel uh, voor jouw rekening. Uh, hartelijk dank namens de Zandvoort voor al die mooie evenementen die we toch gehad hebben. Zeker in combinatie met het circuit. En we kunnen niet wachten tot ik je hier weer aanschuif... om het programma voor volgend jaar. Dankjewel voor dit podium en alle mensen. Hou moed, het komt goed. Oké, okay, we spreken elkaar. Tot ja. graag gedaan en heel veel plezier volgende week. He, met gaan naal Pella.